Volgens de politie is het fenomeen niet zomaar teruggedrongen. En de politie benadrukt dat de impact van de aanslagen groot is. Vaak leeft een hele buurt in angst. Dit jaar zijn 300 verdachten opgepakt voor explosies. Hun gemiddelde leeftijd is 23. De grootste groep van de verdachten is nog maar 16. In Zuid-Afrika zijn bij een schietpartij negen mensen doodgeschoten. Tien anderen raakten gewond. Het geweld begon in een café in de buurt van Johannesburg... en ging daarna verder op straat terwijl mensen vluchten...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 I'm feeling If you wanna leave I'm with it Zandvoort ZFM then you fight about She says it's true Say yes, please, thank you. Sometimes you want to and you ask.